Het weer vanavond droog en opklaringen vannacht hier en daar wat mist. Morgen opnieuw zomers warm met gemiddeld 25 graden. In de loop van de middag kans op een enkele bui. De rest van de week minder warm. Dit was het NOS Journaal. ANRB Verkeersinformatie. Er staat nog een korte file op de A15 vanuit Europoort... bij Spijkenisse, 2 kilometer...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 Dit is Radio 1, de NTR. Kenstof. Goedenavond en welkom. U kent onze gasten als Anouk uit Gooise Vrouwen... en misschien nog als Dirkje uit de Vlaamse Pot. En nu schittert ze in Shakespeare's beroemde komedie... Veel gedoe om niks. Much Ado About Nothing. Die wordt opgevoerd als een spetterend dansfeest... op de onweerstaanbare beat van het New Cool Collective... Hier is Suzanne Visser. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, gisteren op de warmste dag van het jaar uh, de première. Ja. Hoeveel familieleden van Suzanne Visser waren daar aanwezig? Um, nou, best wat. En mijn kinderen waren er. Alle twee. Alle twee. En uh, mijn moeder en mijn stiefvader. Uh, mijn schoonouders, de ouders van Roef, die waren er. En uh, uh, mijn zus met haar vriend en de dochter. En hoeveel ooms en tantes? <laughs> nee, die moeten allemaal nog komen. Want het, dit waren alle kaartjes die ik bij elkaar kon sprokkelen. En, en twee vraag, vriendinnetjes waren er. Ik vraag ook, maar het je ook niet voor niks. Op. Want je hebt wel eens gezegd, je moet mij contracteren. Want ik zorg voor het publiek. Oh, vanwege die enorme katholieke familie, familie. Van alle ja, kanten. Ja, van, alle kanten ja. van alle kanten zijn de families groot, inderdaad. Ja, dat is waar. Dus ik verwacht nog heel veel ooms en tantes en nichtjes en neefjes in. Maar komen die inderdaad regelmatig dan? Ja, ja, ja. En ze ja, zijn meestal allemaal, al allemaal toneelliefhebbers. Ja, ja ze zijn. Ja, ze vinden het sowieso heel leuk om uh, op, op de hoogte gehouden te worden van waar ik allemaal mee bezig ben. Ja. Van wat jij allemaal uh, ja. doet. Ik zit naar je te kijken, want ik, weet nu, ik heb me natuurlijk uiteraard in jou verdiept en las onder andere dat je enorm punk was. Ja, maar niet zo'n klein beetje. Hoorden we van uh, Lou van Steenis. Een oh, goede heb je vriendin oh, en collega. Ja. Ja, ja, ja, ja. En jullie oh, zaten niet op dezelfde middelbare school. Maar nee. je kent elkaar wel uit die tijd. Ja, Rotterdam. Klopt. Ja, en ze zei dat je waanzinnig nemen. mooi en punk was. Maar, maar beschrijf eens, hoe zag je dat? Um, nou, uh, ik had, ik had, op een gegeven moment had ik mijn haar uh, helemaal uh, licht blond uh, geverfd. Eigenlijk uh, grappig genoeg, zo blond als ik het nu in de voorstelling... What you do about nothing? Veel gedoe om niets uh, heb. Ja. En um, dat had ik gedaan omdat ik ook heel veel andere kleuren wilde. En op dat donkere haar pak dat niet. Dus... Um, ik, ik heb alle kleuren uh, van de regenboog uh, op mijn hoofd gehad. En dan die bijna zwarte ogen eronder. Heel donkerbruin. En dan nog eens extra veel uh, zwarte make-up eromheen. En, um, en uh, kapotte netkousen en uh, kistjes. En uh, nou ja, mensen. Ja, ik heb daar nog geweldige foto's van, maar die hou ik uh, voor mezelf. <laughs> En, en had je dan ook, uh, had je ook uh, piercings? Of, uh... Nee, nee. Ik heb wel in mijn oren uh, acht gaatjes. Zitten die, die gaatjes in Ik heb ze nog. Als ik, als ik mijn best doe, kan ik er nog oorbelletjes in doen. Hier heb ik er acht. Links heb ik er acht en rechts heb ik er drie. En, uh, ik, en die heb ik ook nog eens allemaal zelf geprikt. Waarmee? Oh. Oh, met een veiligheidspeld. Uh, de eerste gaatjes heb ik in, bij een juwelier laten doen. Toen was ik nog uh, jong, was ik twaalf of zo. En uh, dan heb je zo'n zo oorbelletje... Uh, waar ze met zijn schietpistool doorheen schieten. Dus die heb ik ook heel lang gebruikt tot ik die kwijt was. En toen deed ik het met veiligheidsspel. En toen heb ik ook nog heel lang met de veiligheidsspel voor de spiegel gestaan... om een gaatje in mijn neus te boren, maar dat was zo pijnlijk. Daar ben ik toen mee gestopt. <laughs> die is mislukt. Die is mislukt. En hoe oud was je toen dus, toen je um, dat zelf deed met die veiligheidsspelde? Uh, ja, 14, 15, 16. Er kwamen er iedere keer kwamen, kwamen er weer een paar gaatjes bij. En wat lag hier allemaal aan ten grondslag, Suzanne Vissen? Ja, Ik vond het heel erg opwindend. Ik vond die muziek heel erg opwindend. En um, ik, ik vond die concerten echt geweldig. Spannend ook. Want uh, ja, het was, ja, ik vond het super spannend. Ik hield enorm van die heftige energie. En je ging er helemaal in op? Ja. Met vrienden en vriendinnen ja. ook? Ja. Middelbare school. Ik bedoel, had je gelijk ook zo'n clubje om je heen? Dat het dan nee, niet samen op de middelbare vliegt. school. Op de middelbare school kon ik niet zo aarden. Dus ik, ik, ik had dan die vrienden die ik dan uh, uit het uh, Vlaardingse en Rotterdamse uitgaansleven kende. Daar ging ik dan veel uh, mee om. En op een gegeven moment toen zat ik ook op een uh, toneelclubje in Rotterdam. En dat waren ook allemaal uh, ja, van dat soort typen zoals ik, waar ik me gelijk heel erg thuis voelde. En uh, Lou zat daar ook bij trouwens. En Hans Breedveld, die is er later ook naar toneelschone, of eerder ja, van ik ja. nog naar van Amsterdam gegaan. En uh, grappig genoeg, twee jongens van het clubje zijn naar de filmacademie gegaan. Uh, eentje, Dirk, die heeft ook uh, bij Gooise vrouwen gedraaid. Dus dat is heel <sje> grappig dat je elkaar. Da het was echt zo'n clubje uh, mensen waar je me gelijk types. bij, ver, ver, uh, ja, mee ver, verwant voelde ja. veel meer dan uh, dan dat ik op de middelbare op school. school uh, en was het heel ruig? Ja, ik, ik was natuurlijk eigenlijk een, gewoon een heel schattig verlegen meisje... verpakt in een uh, heftig uiterlijk. Mm. En um, ja. ja, ik vond, ja. Ja, wat moet ik erover zeggen? Ja, dat was leuk. Goed, luisteraars kunnen zich melden, vragen stellen aan Suzanne Vissen... opmerkingen plaatsen. Ga naar onze site, naar het gastenboek Radiokunstof.nl. En nu kunt ook van zich laten horen via Twitter, hashtag radiokunststof. Goed, voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Dus Suzanne Visser is vandaag onze gast. Op dit moment waarschijnlijk nog steeds het meest bekend als Anouk Verschuur uit uh, Goorse Vrouwen. De vrouw die de hele tijd al die uh, mannen versierde. Klopt. En um, in vroege tijden kende iedereen jou als uh, Dirkje uit In de Vlaamse Pot. Ja. Dan begon je net echt bijna... ja, Wat voor blik trok je erbij... Oh, ja, dat werd net werd genoemd bij de aankondiging. Oh, oh, ik weet niet, wat deed ik? Melancholiek of oh. uh, wat was het? Zo van, oh ja, dat was toen lang geleden. Ja, ja, ja, ja. ik zat nog op de toneelschool toen ik daarmee uh, begon. Um, dus dat was uh, mijn eerste televisieervaring. Zo'n beetje. Ja. Goed, en nu is daar uh, Shakespeare... Je ja. eerste Shakespeare. Klopt. Want naast al dat televisiewerk en ook filmwerk uh, doe je ook toneel. Ja. Gek eigenlijk dat je nooit eerder Shakespeare hebt gedaan. Nee, ja, op de toneelschool hebben we van Adrian Bryan een hele uitgebreide uh, Shakespeare lessen ge gekregen. En toen uh, hebben we al die stukken van alle kanten besnuffeld. En ik vond het geweldig. En um, iedereen speelde een aantal uh, van die grote scènes. En ik uh, had uh, allemaal geweldige scènes van Lady Macbeth. Oh ja? En, uh, maar voor, daarna heb ik nooit, uh, ben ik nooit in een Shakespeare terechtgekomen, inderdaad. Dus dat was natuurlijk heel erg leuk. Nu. Vraagt dat iets anders van je eigenlijk? Uh, nee. Is nee gewoon, spelen is soort... spelen. Ja. En, ja, dit, dit is natuurlijk ook nog eens geen... Um, traditionele opvoering van een Shakespeare. Nee. Omdat we dit uh, met de New Cool Collective doen. En uh, het hele stuk geanceneerd is als een feest. Want het, het stuk speelt zich af op een feest. En het publiek uh, komt. Uh, en dat zijn eigenlijk de gasten. Die zijn de gasten op het feest. Die kunnen ook dansen. Die, die, die, de barretjes die blijven open de hele avond. Het is, en wij spelen daardoor heen. Dus dit is gewoon zo'n... Unieke theaterervaring voor onze spelers ook. En voor het publiek kan ik je melden. Want dat is iets wat je nog nooit hebt meegemaakt. Ook niet als publiek. Ja. Inderdaad, je komt op het feest. Maar je maakt het onderdeel uit van het stuk. Ja, en je klopt. kan ondertussen gewoon een, een drankje bestellen. Ja. Bij de bar. Ja. En uh, centraal is eigenlijk de muziek. New Call, ja. Cool Collective. Ja, Big dit is... band van uh, Benjamin Herman. Ja, die staat in het midden van de zaal. Op een rond podium waar wij ook scènes op uh, spelen en tussendoor. En zij hebben een centrale positie als, uh, als band. En het grappige, ja, ja, doordat die muziek is ook zo geweldig... En dat, dat heeft bijna dezelfde soort opwinding als uh, vroeger met de punk was je al een liefhebber trouwens van Benjamin Herman. Ja, ik, ben. ik, ik, ik, ik, ik vond ze al uh, geweldig inderdaad. Dus ik weet ook toen uh, Jos Tima mij belde om te vragen of ik dit wilde doen en hij uh, het hele concept vertelde en uh, dat een New Cool Collective mee zou doen. Toen uh, ja, toen hoefde ik niet meer over na te denken. Nee, ik vond echt laten we even luisteren naar een nieuw cool. Zo klinkt het dus. Dit nummer is ook te horen uh, tijdens de voorstelling. Ja. En uh, dit is een van jouw favoriete scènes, hè? Bocca Arriba van nou, New Cool Collective, ik, ik vind het? alle muziek die ze spelen echt geweldig in de voorstelling. En er zijn ook een aantal stukken die speciaal voor de voorstelling zijn gemaakt. Dus deze hebben ze ook op een cd... op een, een, een, een cd van hun staan. Maar de... de of dit, of is dat dit is van Out of ja. office inderdaad. Maar er zijn ook stukken die speciaal voor de voorstelling zijn gemaakt, die ook geweldig zijn. Maar die kan ik dus niet laten horen. Ja. En um, ik vind dit ook een heel leuk moment in de voorstelling, want dan mag ik lekker dansen tussen het publiek? En dan speel, ze spelen dit dan nog net even een tandje op zwepender... omdat het live is natuurlijk. En ja, dat is zo lekker. En dan ziet ook de mensen... Het publiek gaat ook gewoon uit zijn dak. Iedereen die wil gewoon dansen. Het is gewoon niet mogelijk om stil te blijven staan op die muziek. En er zijn trouwens een paar stoelen waar je wel op kan zitten... maar ja. de meeste mensen uh, staan. En, uh, maar dat is ook een heel raar moment, want... Jij kwam bijvoorbeeld naar mij toe, maar je wist niet wie ik was. Nee. En dat moet voor jou toch ook heel gek zijn? Ik vond het sowieso heel gek dat... En, en dan maak je een praatje. Maar stel ja. nu dat ik had gezegd: ja, ik zie al maandag in kunst op. Is dat dan Wat zeggen mensen tegen je? De uh, meeste mensen die, die, die spelen het wel mee of zo. Maar sommige mensen beginnen wel gewoon over, over privé <gif> dingen. of over de vorige, vorige rol die je gespeeld hebt. Alle acteurs hebben nee. dat wel een keertje meegemaakt. <gif> en dan? En dan... Uh, terwijl wij, wij heten de mensen welkom op het feest. Als ons personage. Dus Beatrice, wij lopen daar jij, rond. Inderdaad, ja. ja. En ik loop dat samen met Hero gespeeld, door Sander Vogel. We zijn nichtjes en vriendinnetjes. En wij lopen zo rond. En onze, uh, onze ooms, die lopen daar ook. <laughs> en, um, um, maar sommige mensen die, die, die spreken je gewoon aan uh, met je eigen naam. Wat natuurlijk ook heel als logisch is. bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, inderdaad, ja. En Paul Kooi die in, ook in de vorige voorstelling bij uh, de Utrechtse Spelen zat in Rainman. Die uh, die kreeg complimenten over zijn vorige rol <laughs> en het gaat is dat wij dan maar goed zien te houden. Ja, ja. Dus dan. Um, nou ja, dan, dan hou je het kort en dan gaan we weer door naar de volgende volgende gast. Een uh, uh, hoop gedoe om niks, zo ja. heet het stuk. Ja. Uh, 400 jaar geleden geschreven door Shakespeare, een comedie. Uh, eigenlijk gaat het over allerlei mensen uh, uh, die verliefd zijn op elkaar, uh, naar elkaar ja. verlangen en. Uh, Vriendschappen die goed lukken, dan wel niet lukken. En jij bent ja. Beatrice. Misschien moet je even. Wie is Beatrice? Het vriendinnetje van, van Hero, zei je net? Ja, al. ja en uh, het nichtje nichtje, van Hero. Ja? Ja. En um, Beatrice is uh, een zelfstandige vrouw uh, met een eigen mening, die vindt dat ze geen man uh, nodig heeft die uh, het huwelijk onzin vindt. En um, daar uh, ook een enorm punt van maakt. En um, uh, Zij maakt voortdurend ruzie met Benedict. Benedict uh, die zegt hetzelfde, zo van, nou ik, ik hoef geen vrouw en uh, ik wil niemand's schoothondje worden en, en dat soort tekst allemaal. En um, uiteindelijk verzinnen ze een list dat die twee verliefd op elkaar worden. En ook als mensen zo elkaar opzoeken om ruzie te maken, dan denk je ook van, er is meer aan de hand iets zijn, tussen die twee. Ja. En, uh, en dat dat, dat, dat, nou ja, dat lukt dan uiteindelijk ook. Na een hele hoop gedoe, natuurlijk. Dus dat um, is mijn rol. En het is dan eigenlijk toch weer verrassend uh, actueel. Het is gek, hè? Ik bedoel, wat je beschrijft nu ook... zo'n vrouw die er helemaal geen zin in heeft. Het is ook een beetje de Facebook-generatie... de oppervlakkige vriendschappen. En... Ja. ja, dat is ook eigenlijk wat, wat Utrechtse Spelen geïnspireerd had... om dit stuk te doen. En dat, dat is ook het leuk met Shakespeare. Kijk... Uh, gedoe over de liefde is van alle tijden en um, iedereen in welke cultuur en welke tijd kan zich daarin vinden en heeft daar op wat voor manier dan ook ervaring mee en um, dat is wat ons alle bindt en dat maakt het heel leuk om met zo'n stuk bezig te zijn. Ja. En uh, uh, was je gelijk ervoor te poren? Want het is, ik vroeg je net van hoe lang gaat dit dan duren? Het is zes avonden in de week. Ja. En dan tot en met 22 september. Ja. Je gaat er wel iets aan. Het is wel... Ja. ja, nou ja, ik, ik moet dan altijd. In ieder geval, ik was in ieder geval gelijk enthousiast voor het idee en het project. En, en de mensen die er allemaal aan meedoen. En dan moet ik inderdaad nog kijken of ik dat uh, te plannen valt. En uh, uh, hoe ik dat allemaal ga doen. En uh, nou ja, toen ik dat helemaal een beetje uitgevogeld had. Uh, stond mij niets in de weg. Ben je alleen maar enthousiast en, en, ja. en doe je het Gaan. Ja. Wat gebeurt er omdat het zoiets anders is? Namelijk die muziek daar centraal. En, en jullie daar omheen. Ik heb er... Enorm van genoot, maar het is geen strikt toneel. Ik bedoel, spelregie of zo, het, het, het is een spektakel vooral. Ja, ja, en um, nou ja, wij, wij hebben natuurlijk wel gewoon gerepeteerd op de scènes en de personages en, en inhoudelijk. En, maar vervolgens uh, uh, is het, ja, moet je ook zorgen dat het door die ruimte helemaal overkomt en dat Het was ook gewoon uh, heel praktisch een enorme operatie, omdat we spelen overal. Dus we worden allemaal gezenderd. Het geluid moet overal uh, uh, goed te horen zijn. Uh, dus het was heel technisch de laatste weken ook gewoon zetten. Kijken hoe het licht zo goed mogelijk is. Normaal zitten de mensen hier, speel je daar ja. en, en kunnen ze er gewoon naar kijken. Terwijl nu spelen we overal, dus dat, dat was wel een enorme klus. Want het is ook bijna niet na te vertellen. Want als ik dan vertel dat jij mij aanspreekt als publiek, verwacht ik, ja maar hoe zit dat dan met het geluid? Eigenlijk is er de hele tijd een, een muzieklijn onder, waardoor ja. je als publiek ook gewoon eigenlijk met elkaar kan praten. En tegelijkertijd is er een stuk dat je volgt. Ja. Ja, en, en de mensen kunnen ook rondlopen. Ze kunnen wat te drinken gaan halen. Ze kunnen dansen. Dus het is, het is best wel veel. Maar ik vind het heel erg leuk om te merken dat het werkt. En dat mensen er zo blij van worden. Mensen gaan echt uit hun dak. Dat is zo geweldig. En ja, ik heb dit op deze manier nog nooit nee, meegemaakt. Nee. Ik hoorde dat je voordat je naar de toneelschool ging al zelfs... naar stukken van Jostie ging. Ja. Jostie is... Uh, heel lang in Leeuwarden toch ook in Friesland heeft hij van die spektakelstukken geregisseerd. En uh, ja, maar ik ken hebben. hem uit de tijd dat hij in Rotterdam uh, samen met Antoine Uiterhaag uh, bij het Rood Theater uh, uh, zat. En um, toen maakten ze enorme locatievoorstellingen uh, uh, in Half 4 heette dat. Dus een hele grote hal, wat geen theaterzaal was, maar wat iedere keer. Uh, per voorstelling helemaal werd verbouwd uh, uh, voor dat stuk. En um, dat waren ook geweldige spektakels. Hij is daar heel erg goed in en heeft daar heel veel ervaring mee. En um, toen, het jaar voordat ik naar de toneelschool ging, mocht ik uh, um, edelfiguratie doen in een van de stukken van Jos. Pravda heette dat. En dan had ik zes kleine rolletjes met ook enorme verkleidingen. Ik kan me herinneren dat ik een dikmakpak aan had en een grote grijze paruikop. op. Toen was ik een journaliste en ook een tippelwoordje met uh, charretelles en alles. En, en, en nog een paar van dat soort rolletjes, wat heel erg leuk was. Dus was mijn eerste professionele kennismaking uh, met het theater. En, Want hoe um, ontstond dat dan eigenlijk, die, die liefde voor theater? Ja, toen ik. Mijn, mijn moeder die ging uh, bij een amateurgroep in Rotterdam. En toen. Daar was een open dag van. En toen ging ik mee. En toen bleek dat ze ook jongeren theater hadden. En toen uh, zijn uh, mijn zus en ik uh, op 15-, 16-jarige leeftijd zijn we bij dat clubje gegaan. En dat was het clubje waar ik het net over had met al die leuke mensen. Ja. En, uh, en toen. En dat... Suzanne Visser als punkmeisje. Precies. En. Um, en um... Daar improviseerden we mee en maakten we voorstellingjes die we zelf maakten en um, heel heel experimenteel en, en vrij allemaal en uh, ik vond het echt een openbaring. Ja, want en toen wat, ben ik wat ook was, was het? Een... Wat, wat je? Nou ja, zo. het het gaf mij zo'n vrijheid dat spelen, zo'n ja, ja, ja, God, dat je dat je alles kan zijn wat je maar wil. En, en daardoor alles kan doen wat je maar wil. Ik, ik vond het heerlijk. Het was echt een enorme uitlaatklep. Ik dacht echt van, oh, wat geweldig dat dit bestaat. En, en toen pas realiseerde ik me ook... wauw, je kan hier ook je beroep van maken. Als kind had ik die dromen helemaal niet. Het kwam gewoon niet in mijn hoofd op. Ik kende niemand die zo'n soort beroep had. Dus het was... Pas, uh, toen ik zelf uh, bij zo'n clubje ging... en dus naar de voorstelling van het toen Theater uh, begon te gaan... Um, dat die, die ambitie er kwam. En, en je moeder zag het ook wel gelijk zitten? Ja, ja, mijn moeder vond het hartstikke leuk. Ja, die vond het superleuk. Die heeft het al, altijd alleen maar gestimuleerd. En wanneer ja. ontdekte je, want dat is toch... Ik bedoel, Suzanne Visser is bijna altijd uh, lachen ook. Uh, zeker als je, als je jou van de televisie kent. Dat begon met Dirkje en daarna Anouk. Wanneer ontdekte je dat komische talent? Was dat toen al, in die periode? Nee, nee, want... Nou, ik weet, op de toneelschool... Ja, met het clubje speelden we gewoon van alles. En ah, vond je het hartstikke leuk. En dan wist ik helemaal niet of ik dan talent had of niet. Ik vond het gewoon heel erg leuk. En toen ik eenmaal op de toneelschool zat... Um, was ik vooral heel goed in de dramatische rollen. Ik, ik, ik kon altijd de hele klas aan het huilen maken. Oh ja. Was je helemaal <laughs> geen komisch talent? Nee, nee. En, en uh, een van mijn beste vriendinnen, die, uh, die hoefde maar te spelen en dan lagen we allemaal in een deuk. Dus ik, ik, ik had geen idee dat dat iets was wat ik misschien ook wel kon. Ik, ik was heel erg op het grote drama gericht. Oh ja? toen. Dat vond je ook lekker? Ja, vond ik ook lekker. Klopt. En um, toen kwam die Vlaamse pot. Dus ik weet ook dat ik... Dacht, dat ik ging daar auditie voor doen. Het leek me sowieso goed voor de ervaring om auditie te doen. Maar dat ik dacht... ik ging ervan uit dat ik het niet werd. Ik dacht, Want nee. hoe oud was je toen? Toen was ik 24. En, um, en toen zat je dus nog op de toneelschool Ja, zat hier, ik nog op toneelschool, ja. ja de, in mijn laatste jaar. En... Um, en toen werd ik het wel. En toen heb ik nog heel lang getwijfeld of ik dat wel moest gaan doen. Ik dacht ja, dat, dit is nooit in mijn plan geweest om televisiecomedy te gaan doen. En, en vervolgens dacht ik, dus, ja, doe maar gewoon wel, want hoe meer ervaring, hoe beter. <lacht> en dat uh, was ook in het laatste jaar. Dat is ook je stagejaar, dus dan mag je buiten de deur werken. En um, ik deed ook al een voorstelling bij het uh, bij het met Antoine, uh, Uithaag, ja. grappig genoeg. En de um, uh, Family, dus ik, ik dacht, ik doe ik en, en een Een serieuze werk? En, uh, dat was trouwens ook een grappige ro rol. <laughs> en ik doe dertig afleveringen televisiecomedy. Ik dacht, nou, dan, uh, en dan de afstudeervoorstelling. Dan heb ik mijn diploma wel verdiend. Laten we even oh. luisteren, want we hebben een fragment van Dirkje... waar het dus oh. allemaal mee begon. <lacht> ik zit er de hele dag aan te denken, Lusje, maar, maar vond je het wel een beetje lekker? Lekker? Ja. Ja. ja. Nou zie je wel, geef naar toe dat je op, die, op Frits valt. Ja, ik heb van veel dingen gehoord, Lucien. Van uh, met hondjes hm. en met zwepen en zo, maar met Frits... Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, niet overdrijven, hè. Zo erg is Frits nou ook niet. Nou, je het zegt, ja, ik heb ook eens over Frits gedroomd. Ja, we waren op vakantie in Tirol en hij had zo'n lederhozen aan. Ja, dat hè? dat ik me dus heel veel details nog zo goed kan herinneren. Bijvoorbeeld, uh, dat ik van tevoren een, een handdoekje uitspreide over het bed. Zou horen dat doen? Ja, hoe kan ik dat dan nou weten? Frits, uh, Frins idee, ook zo populair. Dat was echt vreselijk. Uh. Ik bedoel, ik zit achter het raam, ik wenk hem, hij, hij komt naar me toe... ...en uh, weet je wat hij zegt? Zo, Krilleboll is je moeder thuis. Ah! Heel grappig. Ik hoor ook een hele jonge Suzanne vissen. Ach, schattig. En een beetje Rotterdamse accent nog? Ja, ja, ja. Volgens mij klink ik nu ook weer Rotterdamse. Ik ben moe en ontspannen en dan ga je gewoon je moerstaal praten. Maar moest je dat afleren eigenlijk? Ja, op de toneelschool, ja. man, dat was echt. Dat is echt de grootste uitdaging van die hele opleiding zo'n <laughs> beetje. Jij vond het Rotterdamse accent Mij vond het Rotterdamse accent af. Ja, bij de stemlessen vonden ze mij uh, nou ja, een, een moeilijk geval wat dat betreft. Het kwam ook omdat mijn toenmalige vriendje die woonde nog in Rotterdam ja. en in het weekend ging ik dan naar Rotterdam en dan ging ik met mijn vrienden op stap <lacht> en dan kwam ik op maandag weer terug en hadden ze zoiets van ja nu moeten we weer overnieuw beginnen zo <lacht> maar inmiddels kan ik het wel <lacht> en uh, uh, is dat ingewikkeld ik bedoel moest je daar echt wel moeite voor doen ja Ook moest om... ik echt heel erg moeite voor doen want dat ja. is vertrouwd dan ben je jezelf ja, ik heb ook heel veel zin wel weer in een Rotterdamse rol. Dat lijkt me leuk. Heb om je wel eens keer... dus een heel vette Rotterdamse nee, rol? Nee, nee, nee. Nee, wel zo'n zo klein dingetje. Ik dacht, ik doe hem lekker in het Rotterdamse. Maar echt een uh, goede zou Ik eigenlijk het liefst een, een, een, een, een weet ik van langlopende serie of een hele grote speelfilm dat je lekker veel scènes hebt. en wat voor personage als we dan toch zo bezig zijn als ja, dan, dan het liefst dan mogen het, kiezen van het ordinaire soort, natuurlijk. Dat is dan een hele leust. ordinaire Rotterdamse ja. slui ja. Is dat uiteindelijk wat je het liefst doet? De lach en en uh, uh. Uh, nee, nee, nou ik vind ze allebei heel erg leuk. Ik vond het ook heel leuk om dat smoel te spelen. Ik weet niet of je dat gezien ja, hebt. Ja, ja, bij het Nationale ja, ja. Toneel, dat ja. Jaap Spijkers heeft geregisseerd. Dat was een, een behoorlijk dramatische, heftig, dramatische, rol. dramatische rol. En um, ik vond Taped, die speelfilm die ik gedaan heb met Barry Atsma van Diederik van Rooyen. Een relatiedrama ook... in de Zuid-Amerikaanse sloppenwijk opgenomen. Ja, of ja. En, in een, en, en die, ja, die heel erg uit de hand loopt. Ze ze, die mensen moeten echt op de vlucht voor dat hun really? leven. En, ja. en dat, was, dat was ook een hele, hele heftige rol. Ik, ik, ik prijs mezelf heel erg gelukkig dat ik het allebei uh, kan doen. Dat ik, dat ik zulke afwisselende projecten heb. Ik hoop dat dat zo blijft. Dat is het leukste wat er is. Dat, dat wil je. Uh, nou, ze hadden jou gezien als Dirkje uh, met dat komische talent. En toen was het natuurlijk uh, uh, al vrij snel duidelijk van Anouk verschuurd. Dat moet dan ook maar uh, gespeeld worden door Suzanne Vissen. Of zal dat. Nou, er zat zoveel ja, ja, er zoveel tijd. Tussen. Er was, En de, toen heb ik e eerst heel veel toneel gedaan. En nog wel wat filmen, televisiedingen. En... Maar denk je niet dat het zo werkt dat als het dan uh, om televisie gaat. Dirkje ja die De Vlaamse God had er niet zoveel mee te maken. Huh? Want uh, Linda en Wil die uh, Wil Koopman en ja, Linda de Mol, De Regisseur Wilkoop. Ja die hebben gewoon samen. Het idee was van Linda. Hè, die had, heeft de serie bedacht. En uh, nou Wil ging het regisseren. Dus ze gingen samen brainstormen wie die andere vrouw moesten spelen. Dus we hebben daar ook allemaal geen auditie voor hoeven doen. Dus ze kwamen. Wij waren de, de gedroomde actrices. En Wil heeft me later verteld dat ze. Uh, um, uh, Roef, uh, mijn man die uh, kende Wil al heel lang. En ik had haar, uh, was voor het eerst ontmoet op onze trouwdag. Zij kwam op onze trouwdag. Jeroen Kruislaan heeft hij toch samen met haar gedaan? Ja, en nog heel veel ah, uh, series. series. En uh, zij vertelde dat ze mij zag in mijn bruidsjurk. En dat ze dacht... Wauw, die is sexy. En daardoor heb ik die rol gekregen. Omdat ze mij zo'n sexy vraag Die lekkere kon. vrouw die al die mannen in bed in praat. Ja. Goed, we luisteren even naar Anoukverschuur. Vlinder, lieverd. Oh, ik heb je zo gemist. Iemand bezwaars kan vast een oestertje nemen. Nee, nee, nee, nee. Wat? Oh, lieverd. Oh, schat, ja. <coughs> Mama komt direct naar huis. Vanavond nog ben ik bij je. Oké, okay, lief. Ik ook van jou, ja. Dag. Ik, ik wil naar huis nummer twee. Waarom? Vlinder is voor het eerst ongesteld geworden. Ach, wat het kind. <lacht> het is waanzinnig <lacht> om te zien trouwens wat er gebeurt. Jij bent dan even, ga je daarin. De, de mimiek in je gezicht. Oh ja. ja. <lacht> Leuk stukje uit de film is dat. Uit de, uit de, de, de, de film, de goorzenvrouwen. Ja. Want uh, na vijf seizoenen, ja. 2009, is het, uh, het opgehaald. Hoe kijk je ja. daarop terug? Ik bedoel, Hoe verhoud je op een gegeven moment tot zo'n personage... als dat vijf seizoenen loopt en dan nog die film als slotstuk... Ja. Um, en iedereen jou kent, althans op straat... dan zien ze Anouk en niet uh, Suzanne Vissen. Hoe, hoe ga je je verhouden tot zo'n personage? Ik vond het heel erg leuk om dat een keer zo lang te doen en ook um, met een vaste groep zoveel jaren samen te werken... vond ik heel erg fijn. En um, het lekkere is aan een personage zo lang spelen... dat het je zo eigen wordt dat je daar niet meer over hoeft na te denken. Ik weet het eerste seizoen was ik nog uh, onzeker. Zo die eerste paar afleveringen, dan ben je nog de toon aan het zoeken... En, uh, Jij dacht lekker makkelijk praten. In mijn bruidsjurk zag ik er inderdaad heel <laughs> lekker uit. Nou ja, het was vooral dat Gooise ook waar, waar ik naar op zoek ben gegaan. Natuurlijk omdat ik van huis uit geen Gooise vrouw ben. Moet <laughs> <laughs> je er dan dus altijd dat, aan toevoegen? <laughs> dus dat, dat, dat, ja, dat, dat moest ik wel opzoeken. En. Um, ja, nou ja, op een gegeven moment heb je dat gevonden. En, en kan je daar lekker in gaan zitten in zo'n personage. En, en heb je heel weinig um, extra informatie nodig. Dan weet je hoe die vrouw op de dingen reageert. En, en dat is wel heel erg fijn. En, en is dat, dat dan een, een, een sleutelmoment? Of is het dan, als je aan haar denkt, aan het personage... heb je dan iets in je hoofd van, ja, dat is Anouk? Um, dat ze hele levenslustige, flirtige en voortdurend opgewonden zijn. Dat is Anouk. Ja. En hoort daar een gebaar bij? Of een, uh... Nou vooral een houding. Die vrouw nu doet. Zo, uh, ze had altijd enorme hoge hakken aan. Uh, Waanzinnig opvallende kleding. En het is een vrouw die staat Richtel. rechtop, de borsten vooruit, de kont naar achteren. En uh, hallo, hier ben ik. En hé, hallo, wie ben jij? Dat is <laughs> de houding van Anouk. <laughs> Kun jij heel makkelijk ook zo zijn? Ik bedoel, is het vrij dichtbij wie jij bent? Um... Nou, ik, ik ben natuurlijk wel eens zo, maar dat is niet, ik ben niet uh, voortdurend <laughs> zo. Een enorme flirt. Wanneer ben jij dat wel, Suzanne Visser? Nou ja, op feest en partij. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> Dan gaat het je heel gemakkelijk ja. af. Um, we, we spraken Wil Koopman en uh, zij zei... Uh, Suzanne Visser durft alles. Ah. <laughs> Uiteindelijk wel, maar, maar soms heb ik wel een beetje overredingskracht nodig. Dan moet zij het even nee. voordoen, wat tot hilarische situaties ja, dat leidt. Dat ja, zij dan ja. bijvoorbeeld uh, uh, even die ene vrijscène voor moet doen. Ja, hoe jij dan moet dat hier. werd een beetje de running gag. Ik liet Wil al mijn vrijscènes voordoen. Dan zei ik "Zo wil. wil je dat ik dat doe? Laat maar zien. Hoe doet die vrouw dat dan? En het lag de hele crew in een deuk en dan was het ijs gebroken. Ook voor de tegenspeler was dat dan fijn. Zo. Dus um, ja. Maar klopt dat? Durf je alles? Um, nou, ik, ik, ik moet wel zeggen dat ik soms wel wakker kan liggen van een bepaalde scène die ik moet spelen. Maar ik. En wat voor soort scènes zijn dat dan? Nou, dat, van dat, ik had het bijvoorbeeld ook. Uh, maar uiteindelijk durf ik het wel. Alleen ik weet niets op voorhand hoe ik het ga doen. Het is geen, nou laat ik het zo zeggen, ik durf het wel, maar het is geen uh, bravoure van. Oh, uh, wow, dat doe ik wel. Ik, ik moet over sommige scenes echt heel goed nadenken. En, en um, nou ja, bijvoorbeeld bij Tape um, zit een de aantal hele he? de speelfilm van Diederik van Rooyen, Er zitten een aantal hele heavy scènes in. En. Dat soort scènes had ik nog nooit gespeeld. En, de, en, en zeker bij film, het moet zo echt zijn. Beschrijf eens dus een scène uit tape, waar um, je nu op doelt. Die mensen worden op een gegeven moment ontvoerd. En um, ze hebben geen idee of ze het gaan overleven. En het, het loopt echt... Jij en Barry Atman. Ja, ja, ik een en stel. Barry, wij spelen het paar Met huwelijkscrisis die naar de plek gaan waar ze ooit verliefd zijn geweest... Daar per ongeluk een moord filmen en vervolgens op de vlucht moeten. voor uh, de mensen die die misdaad hebben gepleegd. En zij worden gegijzeld. Uh, uh, en, en. nou ja, dat vond ik, vond ik heel spannend van tevoren om, om te doen. En dan op een gegeven moment ben je dan op die set en ga je het allemaal doen. En dan, en dan ga je er gewoon. Voor. En dan en ga je dat opzoeken. En dan ga je dus naar plekken in jezelf. die Allemaal dingen die je eigenlijk helemaal nooit van je levensdagen zou willen voelen. Mm -hmm. En um, ja, dat durf ik dan en wel. En dat, is ook, en dat is dan ook kikken als dat lukt. En, en, um, en, dan... en leg eens uit wat er dan gebeurt. Want je, je kijkt erbij alsof het bijna een meditatief moment is. Je sluit je ogen er ook bij als je het vertelt. Uh, is, het, is het echt iets wat heel uh, uh, diep uh, weggestopt zit? En wat je dan naar voren moet uh, je doen? Je moet dus nou, voor die specifieke scène... Uh, um, ja, moet je die, die, die ontvoering opzoeken. Uh -huh. dat, ja, dat is gelukkig iets wat ik niet ken. Maar blijkbaar kan je het wel opzoeken in jezelf... Dat vind ik het fascinerende wel aan spelen. Dat je... Gelukkig hoef je niet alles te hebben meegemaakt. Want anders nou ja, zou je op heel veel rollen nee moeten zeggen. <laughs> ja. maar, je, maar blijkbaar kan je, heeft een mens zoveel voorstellingsvermogen... dat je toch weet hoe dat voelt. En dat heb je ook. Als je, als je bijvoorbeeld een roman leest... Mm -hmm. hè, dan, dan ga je helemaal mee uh, met de mensen in het boek. En... Uh, dan, dan voel je wat zij voelen. En alleen nu verzin je het dan allemaal zelf. Tenminste, je hebt het scenario. Je gaat een stap je, verder. Je gaat een stap verder, ja. ja. Want als lezer doe je dat natuurlijk niet. Nee, nee. Nou, maar ik heb wel. wel met boeken, ik weet niet of je dat ook hebt... die, die kunnen zo binnenkomen dat... dat ik, dat ik soms dat denk, nou, de ik laat, dit, laat, laat dit boek even aan me voorbij gaan. Ja. Maar soms is je zo'n boek en moet je hem toch uitlezen... Tonio ja. bijvoorbeeld is daar een voorbeeld van. Die heb ik niet gelezen. Hm. Ik, heb, ik heb nu net toevallig uh, Bonita Avenue oh ja. gelezen. Ja. Ook, uh, Veel nare scènes. Ja, ja, maar zo goed geschreven. die dus het het wordt die verfilmd waar? eigenlijk en doe je mee? Die wordt verfilmd, hè? Ik denk niet dat er een rol voor Jij bent niet voor niks zit. dat boek aan het lezen. Nee, nee, nee. nee, oh, nee. Die okay. heb ik zomaar voor de lol gelezen. Nee, nee, nee. nee echt, niet. echt niet. Geen werk. Nee. Um, uh, Nicole van Kilsdonk, heb je Richting West meegemaakt. Ja. ja. Andere uh, dramatische rol. Want je was in tape te zien. En in uh, Richting West. Ja. En um, uh, Nicole zei... Uh, ons, de, Ze is heel open. En ook zeer amabel mabel persoon. Dat zeggen ze trouwens allemaal over jou. <laughs> dat je zo amabel mabel bent. Nou, dat is dat alles. Dat zal wel zo zijn. zijn. Wel <laughs> zo zijn. Um, ik moest bij haar eerder op de rem trappen dat ze niet te veel deed. Ze kan krachtig en puur spelen. Het lijkt allemaal uit de losse pols te komen. Maar ze is technischer dan je denkt. Ja. Oké. Okay. <laughs> Suzanne moet oppassen. Ik de... ga ja, nog even ja. dat ze niet voor de veilige weg van de komedie kiest. Want dat zou uit een soort gemak kunnen ontstaan. Maar in eerste instantie laat ze gewoon graag haar gezellige, komische kant zien. Daarbij komt dat ze nog steeds zeer aantrekkelijk is. Maar ook Aha. moeder is. En het een en ander heeft meegemaakt. Top tijd voor goede rollen. Oh, klopt nou, dat? Nou, wat een fijne, fijne teksten. Ja... Ja, ja, ja. ja, ik wil ook niet alleen komedie doen. Hè? Dus ik wil ook... Uh... Ik vond richting West ook een geweldige ervaring. Dat is weer zo'n totaal ander soort film. Dat is een hele kleine film over een, eigenlijk een hele gewone vrouw... die ook eigenlijk hele gewone dingen meemaakt. Maar uh, wel, het is een hele intense, echt letterlijk op de huid gefilmde film... Um met heel veel uh, shots waarin je mij, uh, Claire heet ik in die film... waarin je Claire gewoon ziet zitten en denkt. Het speelt zich af in uh, Rotterdam. Hè? Ja, dat was een Rotterdamse ja, rol, Rotterdam, inderdaad. Ja, inderdaad. Maar dan een hele gewone ja. Rotterdamse. Ja, uh, door uh, een man in de steek gelaten, blijft alleen achter met kind... krijgt een minnaar en dat loopt niet erg lekker. Ja, ja. In het kort samengevat. Ja. Ja, ze is net gescheiden uh, van een... Uh, uh, Vigo Waas, geloof ik? Ja, Vigo Waas wilde de, de ex-man. Uh, vrij agressief ex-man. En, uh, en dan krijgt ze een hele leuke nieuwe minnaar... maar die heeft bindingsangst. <laughs> maar het is een he wat ik heel erg mooi vind aan die film... en wat ik ook weer heel spannend vind... Um, is, is dat het zo'n klein verhaal is en zo... Zo persoonlijk. Zo, um, en dat is denk ik ook wat, wat Nicole uh, bedoelt. Van daar, dat vond ik heel spannend aan. Dat ik gewoon maar moest zijn. Dat het klein moest zijn. Ja, en dat er en dat dus soms... Ja, en, en dat de dingen die gebeuren. bedoel, Ze zijn wel intens. Want het, het gaat over, over menselijke relaties. Het, het is, ik merkte ook dat het voor heel veel mensen heel herkenbaar mm -hmm. was. Heel veel gescheiden mensen met, met co-ouderschap. En, en daarbij gedoe. En, en een poging tot een nieuwe liefde. En... Dus het, het, het, ik vond het ja, mooi om dat zo puur eigenlijk, mogelijk ik te heel doen. goed te luisteren. Dat de, uh, hoe je begon en met je liefde voor het toneel. Dat het zo heerlijk is om... Uh, al die andere levens te leiden, om dat andere te zijn. En dat het ingewikkelder ja. is om heel dicht bij jezelf... en dus klein, uh, gewoon, om dat te zijn of te laten zien. Um, ja, dat is, dat is veel enger. Ja. Dus dan heeft het niet eens zozeer met komisch dan wel dramatisch te maken... maar met... Uh, um... Hoe dichter bij uh, Suzanne Vissen zelf, hoe, hoe spannender het wordt. Nou, nee, want, want die Claire had weer een heel ander leven dan ik. En de en, enige overeenkomst is dat ik om, om een hele andere reden ook alleenstaande moeder ben. Maar ze had wel... Hoe vragen als je man is overleden? Ja. Bijna vijf jaar geleden. Ja, klopt. En... Um... Um, dus, maar, maar verder was het wel, zo, ze, ze, ja, ze had wel and, andere, ze viel op ander soort mannen, bijvoorbeeld, weet je wel, ingewikkelde mannen. <laughs> Ik val alleen maar op leuke mannen. <laughs> en, um, maar het, het was meer dat je, ook dat, dat je dan bang bent dat het saai wordt als het zo'n hele lange scène is. En je, en je gewoon maar moet zijn en... En gewoon maar moet voelen, zal ik maar zeggen. Ja, het klinkt heel vaag. Maar nee, iedereen maar, die hem. Nee, niet want gezien, ik denk dat, ik dat dit wel een kijken. punt is, ik zie nu ook, ik zit naar jou te kijken. Je, je, je sluit wederom je ogen. Dat doe je volgens <laughs> mij op het moment dat je. Um, dat uh, dat het acteren ook iets veiligs biedt. Uh, als het uitbundig is en veel, ook in dit gesprek. Weet je, als je. Um, uh, de grap of uh... ja dus je moet vertrouwen dat het genoeg is dat, je, dat ja, als ik zit dat als jij gewoon zit en mijn en... mond houden dat ja. het genoeg is ja. Nou, ja. je moet niet helemaal je mond houden nee mag maar af en toe je mag <laughs> een pauze laten vallen. maar uh... bij radio zou het echt jammer zijn als ik mijn mond hield ja dus hier mag ik lekker door. maar een stilte is is ook niet <laughs> heel erg nee maar goed er moet wel iets bij jou ja ah, ja ja maar ik zou heel graag nog een keer zo'n film willen maken, hoor. Juist omdat het zo... Ja, Het is jammer, want die film is ondergesneld. Is. Hè? En, en ja. tape trouwens ook. Ja, en, beide en dat zijn twee films waar ik zo trots op ben. Ik vind ze, gelukkig zijn ze op DVD, dus ik hoop dat iedereen ze gaat zien. Want het zijn allebei hele bijzondere... en niet alledaagse films. En daarom vind ik ze zo goed. Heel verschillend ook allebei ook twee hele goede, bijzondere regisseurs... Nicole van Keelsdonk en Diederik van Rooijen. Mm -hmm. Heel eigen. Um, ja, die, ja, die hadden een veel groter publiek verdiend. Inderdaad. Nou, bij deze zijn ze in elk geval nog uh, genoemd. Ja, want dat moet dat toch ja. ook, ook vreemd voor je zijn... dat Gooise Vrouw dat weergaloze succes dat iedereen kent... en dat je dan ook je ziel en zaligheid aan dit soort films geeft... en dat dat... Ja. Uh, ja, en ik ben net zo trots op Goose Vrouwen, hoor. En ik vind het ook superleuk. Ik vond het superleuk om in zo'n enorm, enorme succesproductie te staan. Dus het een is niet beter dan het ander. Um, maar ik had die andere films ook een groter publiek gegeven. Meer gegund ook, En dan... Ook omdat ik de mensen die hem dan gezien hebben... Uh, die de films heel goed vinden. Dus ze zijn er even vrij klein uitgebracht, allebei. Dus dat, ja, dat is altijd lastig met filmen, uiteindelijk... Um, ja, je bent ook afhankelijk van, van uh, bioscoop-eigenaren, En dan komen al die America's en de tijd en zo binnen. En dan ja. We spraken een hele goede vriendin van je, Saskia Rinsma, ken ja. je al van uh, de toneelschool? Daar had ik het over. Die heeft echt de lach aan de kont hangen. Ja. En die kan om haar begonnen ze altijd onmiddellijk. Gelijk. Door. En die kan improviseren als de beste. En dat is gelijk een geweldige scène. En um, ja, dat is zij. We spraken haar, uh, en, en natuurlijk spraken we ook over het feit dat je vijf jaar geleden weduwe werd, toen uh, Roef uh, stierf. Um, en zij vertelt hoe het verdriet nu nog op onverwachte momenten als een koude klets in je, in je gezicht kan slaan. En ze zegt daarbij, wat ik daarbij zo mooi vind aan Suzanne, is dat ze niet snel aan zichzelf voorbij gaat. Ze luistert heel erg naar zichzelf en ze heeft de rust om emoties toe te laten. Dat zie je overigens ook in haar spel, vroeg ze aan toe. Ze beschikt over een bijna meditatieve concentratie. Aha. Uh -huh. uh -huh. Van wie heb je dat geleerd? Ach, ach, ach. Ja, jeetje. Ja. Ja, sommige dingen leer je gewoon van het leven. En, uh... Ja, god, ja, god, oh god. Wat een vraag. Het is best een grote vraag. Um... Kon je het al voor dat de rauwe, uh, die rauwe overval, dat Roef plotseling doodging? Uh, had je toen ook al uh, die concentratie en dat je goed voor jezelf uh, kon zijn? Mm, toen ik jong was, kon ik dat niet. Toen ik op de toneelschool zat, um, uh, li liep ik tegen allemaal dingen aan... Uh, ik had toen heel erg de neiging om um, ja, al, alles, dingen die ik had meegemaakt... die ik heftig vond, om weg te relativeren. En um, toen, ik kon ook niet zo heel goed praten over mijn emoties. Ik, ik, ik, ik vond, vond alles um, ja, niet zo belangrijk. Niet zo belangrijk om daar aandacht aan te besteden... En, um, God ja, gods, iedereen maakt wel eens dingen mee. Weet je wel, zo. Dat je dus, dus ik stond niks echt toe. En, alcoholische vader die weggelopen was. Iedereen maakt wel eens nee, dingen Nee, nee, wij zijn weggelopen bij de alcoholische oh, ja. vader. O oh, ja, dat, dat is wel een belangrijke, belangrijke keuze. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nee. Maar, um, ach, en ik hou heel veel van mijn vader. En die, die, hij is al heel lang dood. en Ik vind, vind het ook vooral heel erg verdrietig voor hem. Maar goed, dat... dat um, heeft natuurlijk wel weerslag op, op hoe je jeugd mm -hmm. is en, en hoe je ontwikkelt. En ik heb een geweldige moeder en je hebt minimaal één goede ouder nodig... om een beetje goed terecht te komen. Zij ze er en, vlot achteraan? Uh, ja, ja, ja. Maar um, ik ben toen op de toneelschool um, ben ik in therapie gegaan mm -hmm. daarvoor. En zelfs toen ik, toen ik kwam mijn psychiater, een vrouw, een oudere Indische vrouw... En ook toen ik daar kwam, dacht ik... God wat overdreven en dat ik hier naartoe ga. En, um, en, en eigenlijk doordat zij naar mij luisterde... en mij liet praten... en erkende dat het niet zo gek was... dat ik me voelde zoals ik me voelde... en dat het, dat het goed was om daarnaar te luisteren... ging ik mezelf... omdat zij mij serieus nam... daarom ging ik mijzelf serieus nemen. En ja, daar heb ik echt heel veel van geleerd. En... en en heb ik, ja, ben ik steviger geworden. En um, heb ik ook meer zelfvertrouwen gekregen. Omdat ik altijd maar dacht, doe toch niet zo gek. Ik vond dat heel snel, als ik iets voelde, vond ik dat gek. Van mezelf. En um, ja, dat heeft mij heel erg geholpen. En uh, leerde zij jou ook dan daar goed naar te luisteren? En dat, en dat dan daar vervolgens ook iets mee te doen? Of is dat... Nee, het was Door niet zo praktisch uh, gericht. Het was, niet dat, het, het, was, het was puur dat ik daar geleerd heb om te praten mm -hmm. over mezelf. En, um, en om in te zien um, dat het niet zo gek was... Dat ik, um, me voelde, dat ik me zo voelde zoals ik me voelde. Namelijk? Hoe voelde je het? Nou, ik, ik, ik had... Eh, God. Oh god, oh god, oh god. Um, nou, heel erg onzeker en soms heel erg bang. En um, um, ja, dan dacht ik altijd: Doe normaal! Bij mezelf. <laughs> <laughs> Zo, ik heb Ja, ja, terwijl. Ja, god, sommige dingen zijn gewoon oorzaak en gevolg. En daar kan ja. je dan wat aan doen. Ja. Als je bij een goede, goede therapeut terechtkomt. En dat, ja, dat heeft mij echt enorm geholpen. En dat spel? Ik bedoel, heeft het, het feit dat je voor dat toneel koos hier iets mee te maken? Um, ik, ik denk het wel in, in eerste instantie dat ik, dat, dat ik er gewoon mocht zijn en dat ik mijn stem kon laten horen. En dat het, um, ja, dat het, dat het ineens legitiem was zo. En dat je al die personages kon laten zien. Want kon je je eigen stem laten horen? Dat is volgens mij nog steeds een vraag of niet. Nou ja, dat heb ik toen geleerd. En nu, inmiddels is het, is het. Ja, ik vind gewoon dat ik het leukste vak van de wereld heb. Ik vind het. Ik word er zo vrolijk van. Ik vind de mensen heel erg leuk. Uh, um... Ik vind acteurs heel erg leuk, ik vind regisseurs heel erg leuk. Ik vind die band ook echt geweldig. Het, het is zo heerlijk om met allemaal mensen te werken... die hun passie zijn gaan volgen... en die wat ze doen het leukste van de wereld vinden. Dan heb je altijd goede energie om je heen. En dat was ook natuurlijk... pret, want je ging na drie weken, toen Roef uh, overleden was... Uh, is het is drie weken stilgezet, Goorse Vrouwen. Ja. En toen begon je weer... ja begon Gooise vrouw weer. Was dat, hoe is dat dan? Om dan nou, nou, dat was, toen gaan... moest, ik, moest ik nog, om dat seizoen af te ronden, nog uh, vijf dagen draaien. Dus het was niet dat ik gelijk uh, ja, dag, in, dag in dag uit... Uh, nee, ik moest nog vijf dagen draaien. En ik, <coughs> en ik dacht, eigenlijk, ik kan dat niet meer. Nee. Ik, kan die, die, ik heb net laten zien ja. hoe, hoe die, hoe die, die vrouw, vrouw staat. Zo rechtop, trots... Uh, met sprankelende ogen vol in het leven. En, en ik was precies andersom. Ik, ik, ik, mijn schouders stonden naar voren. Um, ik, mijn hele lichaam deed pijn. Um, er gebeuren gekke dingen met je lichaam... als je, als je zo'n groot verdriet hebt. Dus ik dacht, ik weet niet. Ik heb het ook tegen Wil gezegd. Gelukkig was ik met al die vrouwen al heel goed bevriend. Mm -hmm. En hebben ze mij heel erg gesteund. Dus ik zei, Wil, ik weet helemaal niet of ik het nog kan. En um, dus... Dus ik zei, maar ik wil het wel proberen, ik, we gaan het gewoon doen. En ik wil ook, weet je, die crew had zo heel erg meegeleefd. En weet je, iedereen was op, bij de afscheidsdienst van Roef geweest. Hadde, die hele crew had drie jaar lang uh, grijpt aan de met Roef mm -hmm. en iedereen hield van Roef en, en, en van mij. Weet je, ik voelde mij ontzettend uh, geborgen in die groep. Dus ik dacht, ja, als ik het ergens kan, moet kunnen, dan is het bij deze mensen. En. Um, en um, dus het was, het was wel heel spannend. En, en, maar uiteindelijk vooral heel erg fijn. En, um, en die eerste dag dat ik weer ging draaien... Uh, had ik nog niet zulke hele uitbundige scènes. Ze hadden het heel goed gepland. <laughs> en, uh, maar het, maar het, was, het was heel erg fijn. Het was heel fijn om iedereen te zien. En op de tweede dag... Uh, uh, toen, toen, toen merkte ik hoe heerlijk het was... dat ik, dat ik even die vrouw mocht zijn... En um, uh, Titske is de grappigste vrouw van Nederland. En die ja, kan nee. Ja, Rydiga, die, die, die kan in, in de meest emotionele omstandigheden mij aan het lachen krijgen. En, en die dag heb ik met Titske de slappe lach gehad. En het was zo fijn. Ik dacht, oh, ik, ik, ik, was, ik was die vrouw allemaal zo dankbaar voor. Nou ja, dat ik, dat dat... ik dacht, ik wil dit nooit missen. Ik, dit, is, dit is te fijn. Dit. dit en ja, dat dit het... is van levensbelang. Zo, uh... En dat het dus iets heel fysieks is. Wat je nu heel goed uitlegt en ook laat zien. Dat, dat, lichaam, dat je dacht dat het lichaam het niet kon. Ja. Maar dat het, dat... En dat het je dus helpt dat als je die houding aanneemt... je dan ook uh, je beter gaat voelen. Zo eventjes. Dus um, ja. Hoe is het nou eigenlijk? Ja, het is heel goed. Het gaat heel goed met mij. Ja. En... Um... Ach, god. Ik ja. zie het, ja. Ja. Ik, ik hou heel erg van het leven. En dat is zo fijn. En uh, ik heb de leukste, liefste, gezelligste kinderen van de wereld. En ik heb het leukste werk van de wereld. En ik heb zoveel lieve mensen om me heen. Dat, nou ja. Dank je wel, Suzanne. <laughs> Wat komt er op die tegel te staan? Uh, heb lief. Ja, <laughs> en natuurlijk. En, dan, en dan is, dat gaat dan niet alleen over de liefde. Maar, maar eigenlijk gewoon heb, heb, heb lief. Alles. Zoveel mogelijk. Dankjewel, Suzanne Visser. En iedereen moet naar die geweldige voorstelling ja, gaan. absoluut. Hoop gedoe om niks in Utrecht ja. tot en met 22 september. Iedere avond, behalve die ene avond in de week. Dan ja, zijn behalve op maandagavond. Niet. Op maandagavond want ben ik bijvoorbeeld... niet, want dan ben je bijvoorbeeld... <lacht> je kunt arm en zus ja. Nu heel snel naar huis. Ja. Dank je wel. Um, zo dadelijk uh, op deze zender. Uh, twee dingen. En dan is Maurice de Hond te gast in twee dingen. Een mooie avond verder. En uh, tot een andere keer. Mevrouw Visser, dit was aflevering 2491. Morgen praten wij met Nelly Vrijda over haar rol in Jap Jum, Circus van de Nacht. Tot dan, Radio 1: nee, stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Ja, verzamelen! Ondanks bezuinigingen.